Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In het brugrestaurant Den Ruigenhoek aan de A4 in Haarlemmermeer. Er zijn zeker vijf mensen aangehouden op verdenking van mensenhandel. Er zijn ook messen, knuppels en een handgranaat in beslag genomen. De controle werd vannacht in beide richtingen van de A4 gehouden. Alle Nederlanders aan boord van het gekapseisde Italiaanse cruise schip zijn waarschijnlijk ongedeerd, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip zaten tientallen Nederlanders. Exacte aantallen heeft het ministerie niet. Schip liep gisteravond op de rotsen bij het eiland Giglio voor de kust van Toscane. Zeker drie mensen kwamen om. Nederlandse artiesten hebben vorig jaar opnieuw meer geld verdiend in het buitenland. Ze hadden door de export samen ruim 81 miljoen euro binnen uit muziekrechten en muziekopnamen over 2010. Nederlands belangrijkste exportproducten zijn DJ's als Chesto, Armin van Buren, Feder Le Grand en Late Luke. Ze waren goed voor twee derde van de opbrengst. Verder haalde André Rieu veel geld binnen. In Mussel bij Stadskanaal is de piloot van een ultralight vliegtuigje omgekomen. Het toestel was opgestegen van een klein vliegveld waar ultralights en stortte neer in een weiland. Over de oorzaak van het ongeluk in Oost-Groningen is nog niets bekend. Taiwan houdt dezelfde president. President Ma is officieel uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Hij kreeg ruim 51% van de stemmen. Zijn concurrent, oppositieleider Tsai, iets meer dan 45%. President Ma wil een betere relatie met China. In Haarsteeg bij Den Bos is een postbode gespiest op een tuinhekje. Tijdens zijn werk struikelde hij en viel hij met zijn lies op een ijzeren punt. De brandweer heeft de spel losgezaagd en de postbode met punt en al naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het stuk ijzer met succes uit zijn lies verwijderd. Het weer. Vanavond droog en bewolkt. Morgen minder bewolking en in het zuiden wat zon. Maximum temperatuur dan 6 graden. Dit, was het... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Lekker begint zeg Earthwind and Fire en Bookie Wonderland. En van harte welkom bij een nieuwe editie van Entertainment for You. Het zaterdag 14 januari 2012. En we gaan vanaf vandaag officieel beginnen met een nieuw seizoen Entertainment for You Yay. want Roy, jij bent er ook weer bij. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En we hebben meteen heel goed nieuws, hè. Ja. We bestaan twee jaar. Ja hoor. En dat, uh, ja, ik dacht, we gaan gewoon live taart aan snijden. Dat uh, is wel heel erg leuk. Toch? Even kijken of je het hoort op de radio. De slagroom. De slagroom op de taart. Komt-ie aan. Twee jaar Entertainment for You. En voor de duidelijkheid is geen stofzuiger, het is nee, slagroom. het is slagroom. Ja, ja. Gefeliciteerd, Rudy. Nou, jij ook, jongen. Twee jaar Entertainment for You. En, um, nou ja, het nieuw seizoen is begonnen. Het nieuwe seizoen van 2012 bij hier bij CFM Zandvoort. Goedemiddag. En um, nou ja, we gaan het uh, programma gaan we, ja, iets veranderen. Hè? We hebben een uh, ja. nieuwe, een nieuwe uik, uiterlijk. Hoe noemen we ja, dat? een nieuwe uiterlijk. Een nieuw innerlijk. Nee. Beide. <laughs> uh, beide. Maar in ieder geval een nieuw draaiboek hebben we gemaakt. En kijken of dat uh, jullie thuis ook bevalt. Ja. Nou ja, de loop van de uitzending, de loop van het seizoen krijg, uh, krijg je allemaal dingen te horen. En wat nieuw is, we gaan uh, beide bespreken wat ons nieuws van de week is, hè? Ja. Nou, laten we beginnen bij jou. Wat is jouw nieuws van de week geweest? Hoe? Hoe? Hoe? Dat is hoe, hem, hè? Nooit. Ja. Lloyd? Lloyd. Lloyd Schuilenburg. Ja. Alias de duivenmeneer. Ja, jongen, jongen, jongen. Vertel er eens over. Waarom is dat jouw nieuws van de week? Waarom? Omdat het nieuws gewoon beheerst werd. Hij was te zien bij de door, bij Peugeot nieuws Alle programma's die je kijkt. En uh, ja, wel een, wel een jongen. Ja, sorry hoor. Maar die jongen <laughs> die beheerst het internet. Overal waar je kijkt zie jij Lloyd. Je duif in te tikken bij Google en dan kom je Lloyd tegen. Ja. En... Uh, dat het leuk is, er is een er is in ieder geval over hem nieuw van podium's is ermee begonnen met Lloyd in de picture te zetten en daarna zijn er alleen maar liedjes op dat hoe hoe hoe Zullen dus we uit. even naar het uh, fragment gaan, waar, waar het is mee begonnen ja, is. zullen we dat eerst even doen? Dus Terwijl uh, de meeste jongens van, van, TV van de hele tijd ja. voetballen of computeren, heeft Lloyd 15 jaar een bijzondere hobby of eigenlijk passie hoe hoe hoe <laughs> Nou, de reden waarom ik duiven heb is om de Haagse sport te beoefenen. Het vangen van andermans duiven. Het was ooit de sport van de Haagse volkswijken. Hoe? Ja. Elkaars duiven proberen te pikken. Hier uh, probeer ik zeg maar een duif van iemand anders binnen te lokken met mijn, mijn dolfas en duiven. Vreemde dolfa daar. Gaan we die duif meegeven. geven. Kijk of het dat goed uitpakt. Kijk, dat is mijn duif en dat is de vreemde die je nou hier ziet. Ze probeert voor de man te komen en de man mee te nemen naar binnen. Maar hoe? Maar hoe, Met, wat? Maar hoe, ja, met haar, ja. met haar uh, charmes. Lloyd, hier in Escoop opgegroeid, kon duiven gooien voordat hij kon lopen. Hoe? Hoe? Nou ja, dat hoe... Dat ik... dat, uh, Daar draait het om, hè? Daar draait het eigenlijk om. Want, en daardoor is hij zo populair geworden. Wacht wat gebeurt er daarna? Want hij is in Ponius geweest. Ja. ga je op Google kijken. En ja. iedereen maakt een liedje erover. Ja, wat er is gebeurd, je hebt liedjes met... Hoe bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, hoe let de dogs out? Who? En moet je who? even luisteren wat er van is gemaakt. En het blijft niet bij. Ook een liedje van Nick en Simon... is ook veranderd. Het zijn wel honderden. En um, nou ja, je kan misschien wel verwachten... welk liedje dan? Hoe lang? Nick ja. en Simon en de Duivenmeneer. Ik wil niet weten... wat het met je doet. <laughs> Ik wil niet horen... wat je achterlaten moet. Ik wil alleen weten... Je leeft vandaag, dus geef nou alsjeblieft een keer een antwoord. Nou, daar komt hij aan. Daar komt hij hoor. Hoe laat moet ik op? Ja, het is zo flauw, hè? Het is zo ja. flauw, maar wel leuk. En hij gaat een liedje opnemen, hè? Ja, ik uh, heb uh, gisteren zijn uh, Twitter. Want uh, ik ben bezig om hem volgende week in de uitzending te krijgen een keer. Ja. ik wil wel wat meer weten over die passie. En uh, ja, dus we gaan... Uh, we gaan gewoon even kijken. Um, ja, hij, gaat, uh, hij heeft uh, vandaag een gesprek en ze gaan het opnemen. Het liedje over hoe, hoe, hoe. Ah. Ja, ik ben benieuwd wat het wordt. Het wordt natuurlijk een carnaval -zit. Maar ik had nog één vraag aan jou. Er was ook eentje van uh, ik weet niet hoe, ik weet niet hoe. En ja, die was B Benny. Die Benny Nijman is dat. en Die schijnt wel heel, heel erg grappig te zijn. Ik ga eens even zoeken. Uh, Benny... Nee, niet, niet, niet nee. Ik hoop dat hij erbij staat, want die is zo leuk. Ja, ik weet niet hoe, hoe, hoe. Nou, ik ben nee. benieuwd. Ja, oké, okay, we gaan. Die even... wil ik nog helpen en dan hebben we jouw nieuws natuurlijk nog, hè? Die is wel heel mooi van Benny Nijman. Pauze van de muziekje. Dat is uh, deze. Ik hoop dat hij het doet. is wel heel leuk, hè? Wil ben jij je deze nog? Nou, Ja. Ben benieuwd. Het is een keer met mij te wagen Maar ik weet niet hoe, hoe Hoe Ik zou iets willen zeggen Want er is veel om uit te leggen Maar ik weet niet hoe Hoe Hoe Hoe ja, hij is wel heel erg flauw, maar wel leuk Lloyd Schuilenburg, onthoud die ja. naam daar ga je nog veel van horen En wie weet volgende week al hier in de uitzending ja. Nou oké, okay, we gaan naar mijn nieuws Ik heb een uh, aantal nieuwsberichten die zijn opgevallen Nou ja, dan kan je natuurlijk um, Natalie Holloway Is uh, juridisch uh, doodverklaard ja. Joran, Joran van der Sloot 28 jaar de, ba de bak in René van der Gijp keert aanstaande maandag terug ja, bij Voetbal International daar ben jij Heel erg blij mee, heel erg blij mee. Um, De koningin met hoofddoek <laughs> Maar... Mijn nieuws gaat over Henk Bleker Nou, dit is Henk Bleker Ik laat even een foto aan jou zien Ja, dat weet ik wel Dat Henk is Henk Bleker, Bleker is. En Henk Bleker is staatssecretaris van Economische Zaken en Landbouw Nou, voor de duidelijkheid Henk Bleker is 52 50 jaar En hij heeft bekend dat hij een relatie heeft met een 26-jarige journaliste Genaamd Barbara Rijlaarsdam Nou, je weet hoe Henk Bleker eruit ziet En dat fascineert mij gewoon een beetje hoe kan die man nou zo'n uh, vrouw krijgen? Want ze is op zich nog best knap, hè? Het is zij, die eerste foto voor jou. En luister, hebben niks van. Ja, ja, ja. ja maar ze is nog best knap ja, en een fascineer. Hoe kan hij dat voor elkaar? Ik denk hoe dat, <laughs> hoe ja. kan hij dat voor elkaar krijgen? Ik weet niet. Um, dat uh, denk ik. Dat hij gewoon veel geld heeft en dat die vrouw daarop valt. Ja. En um, en uh, wat ik. Um, ik heb dan bijvoorbeeld ook... Ze heeft in de Playboy gestaan, die, die mevrouw. Is dat zo? Ja, zeker weten. Ja, ik heb hoor. hem wel eens gezien. Nee, wel grapje. Oh. <laughs> nee, maar ze heeft in de Playboy gestaan. Dat was van de week op nieuws oh. En um, toen uh, zei die, de meneer van Playboy, die grote baas... Van nou, binnenkort is hij uh, na drie keer seks... Is die is mannen... <laughs> of is die vrouw ook wel uitgekeken op die mannen? Want uh, dan <laughs> ja. kan hij niet meer. Nee. <h> ja, dat is, dat, is, dat is gewoon mijn nieuws van de week geweest. Henk Bleker en uh, kon hij na nou drie... Maar, ik moest ook wel lachen. Ik hoorde op de... Radio. Iedereen had het er natuurlijk over, maar hij verdient natuurlijk ook wel een applausje, omdat hij dat regelt als 26-jarige ja, vrouw. Ja, het is knap, het is knap volgens een oude man. Ja. ja, nou ja, binnenkort horen we meer over en misschien is het over drie maanden alweer voorbij. Dat ze natuurlijk ook kunnen. Dat gaan we dan ook melden, hè? Hey, deze uitzending, uh, Popster Henry, hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op Showbiz nieuwsgebied. Ongetwijfeld gaan we het over uh, The Voice of Holland hebben. En Joop van Nes. Joop van Nes hebben we zometeen met... Uh, hè? Met het basketbalnieuws eenmalig hoor Maar hij gaat even vertellen wat er is gebeurd Met de, de uitslag van de Zandvoortse basketbal. Um, ook gaan we, gaan we even luisteren naar de nieuwe Nederlandse birdie Hoor je straks meer informatie over En de slechtste karaoke ooit Ik hello. heb hem gevonden, hoor je hoort hem straks Hier is Martin Solbeck. En hello Ik droom je in mijn bed, ik zie de schaduw van jouw vormen op de muur. Ik weet wel dat het is verzonnen, maar het lijkt zo lelijk echt voor de vlammen van een niet te doven vuur. Wat ik ook doe, ik hou je bij me. En dat gaat nooit voorbij. Leonie Meijer van de Voice of Hollands van uh, vorig jaar. En los van de grond zometeen. Um, ja, ik heb toch een fragment gevonden. Ja. Ik weet zeker dat je moet lachen. Het slechtste karaoke, uh, karaoke van alle tijden gewoon. Ik ben benieuwd. Je hoort het zometeen na Sabrina Stark. Terug naar de zomer. Hier is Sunny Days. Cotton candy in April skies. People walking hand in hand Hard. Strawberry colored children's smiles And nobody's really trying too hard Don't you lie Sleep. En we kijken vooruit naar een heerlijke warme zomer. Nee, ik hoop het wel zeg. Met veel, met veel zon. Een lekker cocktailtje. En mooie vrouwen. mooie vrouw in bikini. We gaan een keer bellen met Henk Bleken. Misschien heeft hij een paar tips voor ons. <laughs> hey, ik vertelde het net al. Ik heb een, film, een filmpje gevonden. Slechts geluidsfragment van uh, de, een uh, slechtste karaoke aller tijden. Nou luister even. Doe. Erger kan het niet, volgens nee, mij. Nee, ik denk het ook niet. Maar dit bracht wel ons wel op een idee, hè? Dit bracht ons op een heel leuk idee. Wat het is, gaan we dat dan vertellen? Nee. Houden we nog even een geheim. We komen met een heel leuk idee uh, terug wat hiermee te maken heeft. Wil je het filmpje naar nou checken? Er is een, uh, nou, zoveel is het niet te zien, maar misschien toch wel even leuk om te zien. Ja, uh, ze vinden op Dumpert. Ja, Abart. daar is ook weer een nieuw filmpje over de duiven, meneer, te vinden. Vind, jij zo, vind je zo meteen op uh, jouw eh, Facebook... En op ons Entertainment View Facebook. Ja. Daar is het filmpje te vinden van een, een nieuwe versie van de meneer. En we kunnen zeggen, die is wel heel erg grappig, ja, hè? Hij is heel super grappig. Nou, nieuwe muziek. Ik hoorde deze laat op de radio. En wat is dit een goed liedje zeggen? Het is de nieuwe van de Asteroids Galaxy Tour. Hard Attack.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 op staat, of na een zomerse bui ik word al week bij de gedachten jij die loopt in mijn lievelingsdraad is mijn hand die jij plots vastpakt als ik dommig naast jouw fiets komt ook dat is nou het gekke zelfs door helemaal niets Paul de Leeuw met Ik heb je lief hier op CFM Zandvoort. Het bord op schoot gevoel is lekker begonnen hier. En um, ja, tijdens onze tweejarig bestaan van Entertainment for You draaien we onze nieuwe draaiboek. Het gaat helemaal perfect. <laughs> Toch? Het gaat goed. Ja, het gaat we goed. hebben een lekkere taartje gegeten, daar was ik wel heel blij ja, mee. Het, uh, Mijn maag is gevuld in ieder geval. Ja, um, ja nog eventjes een nieuwtje over uh, Paal de Leeuw. Hij gaat in duet met uh, Guus Meeuwens. Okay. apart hè? een ja. leuk duo en niet alleen in duet maar ze gaan ook, een, ze gaan ook een, een album samen opnemen dus in de studio van Guus zal paar de Leeuwen komende tijd heel erg regelmatig te zien zijn om die album daar op te nemen verder uh, gaat het het echt een goed jaar worden van Paul? Hij heeft zijn programma. Ja, het, gaat, het gaat beter worden. Het, je merkt ook dat, uh, dat het strakker is, het programma. Ik vind het cabaretstukje in uh, Paul heel erg goed. Ik vind het een heel leuk programma, ja. maar het heeft nog steeds echt niet hele goede kijkcijfers. voor Nou, het is een het is lopende lijn. En de zaterdagavond van RTL 4 is natuurlijk al wat, weer, wat minder uh, geworden. Hè? Want ik hou Van Holland is weg. Er komt nu uh, weer naartoe in het uh, terug. En, ja. en, uh, ja, maar dat is later dan in de avond. Komt er dan niet eens laf. Dus ik denk dat het ja, positief uitpakt voor Paul. Maar het is echt een goed programma. En hij gaat weer terug de theaters in, hè? met zijn theatersjoep poephoofd. Ja. Nou, hij heeft goed in de spiegel gekeken, hè? <laughs> ja, nee, inderdaad. En daar zou het ook wel op gebaseerd zijn. Nou ja, dat ja, wel, hè? <laughs> maar in ieder geval, ja, Paal de Leeuwen gaat weer, gaat weer terug de theaters in. En een eigen album, omdat hij 50 jaar wordt. En nog ook zijn show Paul komt gewoon weer terug dit seizoen. Dus helemaal top voor Paul. En nieuws over Ben Saunders. Want in Nederland doet hij het wel goed. Hè? Net zijn theatertour afgerond. Album heel goed verkocht. Maar het gaat nu echt gebeuren zoals hij dit zei. Een single ga ik uitbrengen in Engeland. Zo so tof, proud. Zo zei Ben op Twitter. Hij laat weten dat zijn single geproduceerd gaat worden door dezelfde mannen die een nieuwe single van Madonna doen. En het album van S.I.E.L. In de zomer tekende de eerste winnaar van The Voice van het internationaal contract bij Sony Music. Zijn, album, um, zijn eerste album You Tough Me, New Me by Now. <laughs> Wordt nu ook mogelijk uitgebracht in Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten. Nou, goed nieuws hè? Ja, Ben is wel zo'n mannetje daarvoor. Ja, hij heeft. Weet je, um, dat vond ik nu ook met um, uh, The Voice van Nu. Vorig jaar was het echt Ben, het was een hele nieuwe verschijning. Ja. En nu heb je toch. ...wel artiesten die al bestaan, zeg maar. Ja. Qua stem misschien niet, maar qua uiterlijk en qua uitstraling. En Ben was wel helemaal nieuw. Ja. En dat valt ook goed in, in de goede aard bij, uh, bij de buitenlanders. En um, vorige week hebben wij uh, de voorspellingen behandeld van 2012. Wat zou er misschien kunnen gebeuren in, um, in 2012. En er was dus ook een bericht, uh, een bericht bij over, um, ja, misschien wel Ben Saunders... Er is namelijk een artiest die een tatoeage van een engel op zijn schouder heeft en die gaat doorbreken in het buitenland. En hij heeft een engel? Ja, hij heeft, een, ja, hij heeft zoveel, dus ik dacht er zou vast wel een engel tussen zitten. Ja. Dus misschien is dat. Uh, misschien gaat het wel gebeuren. Nou, we moeten even kijken of we Ben binnenkort we we in de we we kunnen in, krijgen. Dat zal leuk zijn, we ja. houden hem in ieder geval in de gaten. Ben Sounders. Straks gaan we het ook even hebben over The Voice of Holland en de nieuwe Birdie. De Nederlandse Birdie hoor je straks. Hier is Gavin de Kral. Than what I've been tryna be lately. All I have to do is think of me and I peace of mind. Je luistert naar ZFM Zandvoort. En je hoorde Part-Time Lover. We gaan even verder met het volgende. Holland. The Voice of Holland. Gisteren was de halve finale. Degene die door waren, waren Chris Hoordijk. Iris Kroes, Paul Turner en Erwin Nijhof. Mee eens? Nee. Nee. Ik ben, um, even kijken. Ik ben het, um, ik was heel erg blij met Chris Hoordijk. Dat hij door was in, tegenover ja. Charlie. Daar was ik heel erg blij mee. Iris Kroes tegen Sherwin. Um, Sharon, Sharon Doorson. Nou, ook wel, het is wel de voice, weet je wel. Ja. Iris vond ik toch beter. Uh, dat klopt. Paul Turner, dat is die, die nicht. Ja, ik snap het niet. Nee, ik snap het echt niet. Tegen die uh, uh, Wouter, Wouter Vink? Ja, die was wel beter. Die was echt veel beter. Maar ja. je zag ook, ja, het is meer, het is meer op, um, qua show gericht ja. dan op stem. Tenminste, zo ziet het publiek denk ik. Anders was hij nooit doorgegaan. Toch? Want vrijdag is al de finale, hè? Ja, klopt. En als laatste, Erwin Nijhoff, uh, die ging door in plaats van Nieuws Geuzebroek. En daar was ik toch pissig om. Ja, ook. Ik vind Nieuws Geuzebroek echt een, echt een hele goede zanger. Ik kende hem al voor de Voice of Holland. Hij is namelijk uh, zanger geweest van Silkstone. Ja. Hij heeft een heel goed liedje uitgebracht. Ik zal hem straks even draaien. Is dat diegene ook die, waar Giel Belenboos boos op is? Is, is er van bij boos op iemand? Op een van de deelnemers. Oké. Okay. En ook uh, mensen van Q-Music en zo. Omdat, ze, omdat hij meedoet aan de voice of Holland. En dat, hij, dat het helemaal niet nodig is omdat nee. hij zo goed is of zo? Ja. Oké. Okay. Het zou best kunnen dan dat het hij het is. Nou ja, um, Chris was ik heel blij mee. Jij was er wat minder blij mee? Nou, niet, nee, niet minder blij. Want Chris is een, echt een hele goede artiest. Maar wat ik jammer vind, dat Chris en... Charlie. Charlie. Zitten, zaten gewoon in de verkeerde groep. Ze ja, allemaal, zonde is dat. Het was gewoon de finale geweest. Die, ja, hè? ja, die hadden gewoon alle twee in de finale gemoeten. Ja. En ik zei al gisteren tegen mevrouw. Dat, dat, dat kan niet. Ze kunnen niet alle twee die finale. In, want ze zitten in één groep. Ja, ja, maar het was gewoon zo. Ja, ik ja, ja. vind het jammer. Ik vond, ik vond ze alle twee heel erg sterk uh, gisteren. En uh, ja, eentje moet toch de winnaar zijn. En uh, ja, ik denk dat Chris nu de grote voice winnaar gaat worden. Ik denk het ook, ja. ja Als hij van wel. Charlie wint, dan uh, wint hij de Eindstraat ook wel. Hé, hey, heb je gehoord van Mental Tio op Twitter? Ja, die heeft een tv uh, zo, kapot gegooid. Ik he? heb zo gelachen. He? Mental Tio. Hij zei op Twitter zijn eerste tweet, ik citeer. Uh, hashtag the, the Voice of Holland. Ik gooi mijn laptop door mijn plasma. Als Ed Charlie Luske niet doorgaat. Nou ja, een paar minuten daarna. Ed, uh, of hashtag The Voice of Holland. Ik gooi echt mijn laptop door mijn plasma. Kan niet anders dan Charlie doorgaat. En ik stuur Per direct een foto. Beloofd. Nou ja, toen kregen we de uitslag. Hoe heet het was door? Uh, Chris was door. En uit respect voor Ed Charlie Luske. Ik ga je helpen met de supersingle Hier is mijn kapotte plasma En hij heeft het gedaan, respect hoor Ja, ja, ja, ja <laughs> Mental Tio, te volgen op Ed uh, Mental Tio geloof ik Hij had gewoon weer publiciteit nodig <laughs> Ja, maar hij heeft het dus wel gedaan, blijkbaar. Ja Heb je de foto gezien? Nee, dat nog niet dat Moet je maar straks even kijken Gaan we doen Ed Mental Tio's de foto zien Ik moest er wel enorm om lachen Waar ik wel blij mee ben is dat deze man <laughs> Niet in de finale zit Ik denk dat ik hem de beste zanger vond Bart Brandjes. En uh, dit was een cover van Al Green. I'm, I'm so in love with you And hier op CFM Zandvoort. Ja, pas nog opgetreden in Zandvoort op het strand. Nou, helemaal geweldig. Die, uh, ar die artiest die gaat er wel komen, denk ik. Toch, Rudy? Ja, en hij was al geboekt voordat hij meedeed mee met de Voice. Ja, dus lekker goedkoop. Ja, ja. hij zou nu wel met zijn prijzen omhoog zijn geschoten. Dat denk ik ook. Hé, hey, wat gaan we doen zo in de tweede uur? Natuurlijk, popstar Henry met het showbiz nieuws. Dat uh, is elke week natuurlijk. Wat zal er gebeurd zijn in Showbizland. showbiz land? Nou, ik denk heel veel. Ja, zeker weten. Dus um, lekker blijven luisteren. Ja, en we gaan het um, straks nog even hebben over de Nederlandse birdie. Giel heeft een zoektocht gedaan naar de Nederlandse birdie. En Anna Verhoeven is de winnares geworden. Straks een geluidsfragment van haar. Hier is Glennys Grace en Edwin Evers. Ik wil niet horen dat de wekker gaat. Verdrijf de gedachte dat je mij verlaat.